Oké, okay, ik ga verder met de serie waar ik aan bezig was, het Koninkrijk van God. Dit is van het zesde deel. Yeshua heeft in de evangelie meer dan tachtig keer gesproken over het Koninkrijk van God, over het Koninkrijk der Hemelen, wat hetzelfde is. Een van de volgende vragen die over dat Koninkrijk, van hoe verwachten wij nou dit Koninkrijk? Op welke manier doen we dat? En wat is nou de goede manier, wat is nou de foute manier? Dus daar willen we even naar kijken, van ja, hoe verwachten we dat, verwachten we dat op de juiste manier? Is dat leidzaam? We wachten wel af van tot het een keer komt. En we weten niet wanneer het komt. Er zijn natuurlijk al heel veel beloftes geweest in de Bijbel. Er zijn ook heel veel mensen geweest die al stappen erin genomen hebben, die datums genoemd hebben. Er zijn er al zoveel verschillende kerken ook op gestruikeld, omdat ze datums afgegeven hadden. Er zijn hele organisaties opgebouwd. Mensen die al hun goederen overgegeven hebben aan een leider van een... ...organisatie, omdat die had gezegd dat dan en dan zal de aarde vergaan. En dat bleek allemaal niet waar te zijn. Leidzaam, afwachtend. Nee, dat je gewoon helemaal niks doet, maar gewoon blijft wachten van nou, het zal wel een keer gebeuren. Maar ik heb er verder eigenlijk, ja, wat moet ik ermee? Wat kan ik er eraan doen? Ik heb eigenlijk totaal geen invloed op de wederkomst. Dus wat moet ik dan? Nee, we zullen wel zien... En het komt zoals het komt. Je hoort heel veel van die opmerkingen van ja, na mij de zondvloed, het zal mij een zorg zijn. We hebben er toch geen invloed op. Maar dat is de vraag of dat zo is, of we daar helemaal geen invloed op hebben. Het zal onze tijd wel duren. Nou, ik denk dat iedereen uit die opmerkingen wel een keer gehoord hebt in je leven. Kommen, zo over praat met mensen. komen regelmatig, komen zulke antwoorden, komen voorbij. Dat zou ook actief kunnen. Je zou ook actief het koninkrijk kunnen verwachten. Dat zie je eigenlijk ook wel bij de Joodse broeders en zusters. Die hebben een Messias verwachting die eigenlijk ver stijgt boven wat wij christenen eigenlijk gewend waren. Althans, dat ik, hebben wij meegemaakt. Met die mensen praat, dan denken we ja, hun hele Messias verwachting zit door hun hele leven heen. Het zit er helemaal doorheen geweven. Dat kun je eigenlijk niet meer loskoppelen. Het is eigenlijk... Ja, daar leven ze uit, zou je zeggen. Dus die hebben een soort werkend geloof. Die zijn ermee bezig, dat is actief. Alles wat ze doen, staat eigenlijk in het teken van. En die hebben ook van wij zullen zien. Dus niet wij zullen het wel zien. Ik nee, zou hem Van, van. de vraag of het zal gebeuren, maar dat is meer een zekerheid van buiten zullen zien. En dat is ook iets wat wij eigenlijk hebben: van ja, wij zullen ook het Koninkrijk van God zien. Wanneer weten we niet? Maar. Als je tot geloof gekomen bent, dan weet je eigenlijk zeker dat je dat koninkrijk van God zult zien. We dragen ons steentje bij. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe doe je nou een steentje bijdragen bij de verwachting van dat koninkrijk... om daar actief mee bezig te zijn? Over te praten, denk ik. Uh, ja, ook het besef bij mensen proberen op te wekken... van dat het een koninkrijk is wat het zo waard is om daar onderdeel van te zijn dat stijgt alle andere koninkrijken te boven iedereen is eigenlijk steeds dat zie je nu eigenlijk heel erg veel eigenlijk van iedereen is heel veel bezig nu met het milieu en het klimaat en de natuur en ongekend als je nou de plannen hoort van wat ze willen investeren om iets te veranderen op wereldniveau terwijl de impact alleen al van nederland dat is 0,04 procent dus dat is eigenlijk niet te meten. Dat is zo ontzettend weinig. Te dus zeggen, ja, dat stelt niks voor. De plannen die wij hebben, wat vreselijk veel geld gaat kosten, die zullen aan verandering 0,00003% of zo. Dat is niet eens te meten. Dat is... is dit de manier waarop we een koninkrijk moeten verwachten, denk ik dan? Is dit de manier waarop we proberen uh, iets neer te zetten wat dan heel goed is? Ik denk het niet. Ik denk dat. ...de hele poging om de aarde te verbeteren... ...eigenlijk een soort aanval is op het Koninkrijk van God. Dat klinkt misschien heel overdreven... ...maar ik heb wel het idee. Want het is een geloofsstrijd... ...het is een geestelijke strijd... ...met het Koninkrijk van God. En ik geloof dat de aarde heel erg bezig is... ...om te proberen om het Koninkrijk van God... ...wat beloofd was in de Bijbel... ...om dat na te bootsen op allerlei mogelijke manieren... En daar staan we nu heel erg mee bezig zijn met het klimaat. Voor als we nou voor elkaar krijgen dat we het zo perfect regelen voor de generaties die na ons komen, dat dan hebben we het voor elkaar. Dan hebben wij dus zelf een soort paradijs geschapen voor onze kinderen. En ik geloof niet dat dat gaat lukken. Wat we ook proberen. De rabbis, dat hoor ik van de week ook weer. Die willen eerst een betere wereld. Die zeggen, hij moet luisteren, eerst moeten er een aantal stappen genomen worden. Eerst moet er een soort vrede heersen op aarde. Voordat de Messias kan komen. De Messias kan niet eerder komen voordat dat geregeld is. Want anders komt hij gewoon niet. Nou, dat gaat in tegen de Bijbel. De Bijbel schrijft er heel anders over. Er zal, het zal nog nooit zo erg zijn geweest op het moment dat hij terugkomt. Dus dit is gewoon een hele verkeerde stelling... Dat gaat niet gebeuren. Wij zijn niet in staat om een betere wereld te maken... die zo goed is dat daardoor de Messias zou komen. Nee, het is andersom. Het wordt zo'n grote puinhoop... dat alleen de Messias nog daar orde in kan scheppen. Dat staat in de Bijbel. Dus dat is totaal anders... dan wat er eigenlijk gepredikt wordt. Verwachten, dat doen we. We verwachten het Koninkrijk van God... en we kijken er naar uit met een groot verlangen. Sterker nog, de hele aarde is in barensnood staat er... op het verwachten van zijn koninkrijk. Nou, dat heeft te maken ook met... menorah. Dit is dan de menorah... die in Jeruzalem staat. En die staat er eigenlijk al neergezet... omdat ze wat verwachten. Dit is een... puur uit verwachting... is dit hier neergezet. Dit is niet om te pronken van... eens kijken, wij hebben een gouden menorah. Nee, dit is... dan neergezet om iedereen die daar voorbij komt... te laten zien, van ons luisteren... wij verwachten dat hetgeen geschreven staat in de Bijbel waar zal worden. En zo waar dat we al nu al zaken hebben klaarstaan... tot het moment waarop God ingrijpt en zal zorgen dat die derde tempel er komt. En dat gewoon het vervolg van wat hij geschreven heeft zal plaatsvinden. Dus dat is een enorm bewijs van de verwachting die het Joodse volk heeft... op hun God. Want die heeft dat beloofd. Dus als je daar voorbij loopt... Ja, dan krijg je gewoon een blok in je keel. Want je ziet gewoon. Het staat al klaar. Het is gewoon klaar. Ze zitten te wachten op de belofte. En hun hebben alle maatregelen genomen om dus te helpen die belofte uit te voeren. Alleen het startpunt. dat ligt hun niet in hun handen. Dat hebben hun niet. Daar moet God voor zorgen. Verwachting. Nou, als je praat over verwachting. en je gaat kijken naar een vrouw. die hebt dan gelijk daar een heel bepaald beeld bij. Die hebben gelijk. Het is vaak relationeel. Verwachting, heb je het over geboorte, kinderen, relaties. Dat is voor een vrouw je dus het over heb verwachting en alles wat daarbij hoort. Ja, dan gaat het over kinderen en dan gaat het over geboorte. En een vrouw is ook veel relationeler als een man. Een vrouw die bestaat met, eigenlijk uit alle relaties en die onderhoudt ook vaak alle relaties. Dus in de meeste relaties, als je dat zo vraagt, zo hier en daar. Dan hoor je dat de vrouw eigenlijk de relaties onderhoudt. Die stuurt kaarten. Die, nou ja. Het is niet zo vaak dat een man dat doet. Dat heeft te maken ook met het emotionele. Een vrouw is vaak emotioneler opgebouwd als een man. Mag, dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Want mannen en vrouwen zijn gelijk. Mannen en vrouwen doen precies allemaal hetzelfde. Maar God heeft het toch anders gemaakt. God heeft de mens geschapen. Man en vrouw schiep bij hen. Allebei met hun eigen identiteit en hun eigen karakter hun eigen mogelijkheden en dat houdt in dat de vrouw de relaties heeft met haar gezin waar ze uitkomt en dat blijft eigenlijk die moet ook niet afgebroken worden tegen de man is gezegd bij de schepping jij moet je vader en moeder verlaten en je moet je vrouw aanhangen en één vlees met haar worden wordt heel vaak gezegd dat geldt ook voor de vrouw maar dat staat er niet een vrouw moet niet de relaties met haar vader en moeder afkappen. Nee, die moet de relaties onderhouden. Daar bestaat zij uit. De man is ook niet in staat om al die behoeftes van een vrouw te vervullen op relationeel gebied. Dat gaat niet. Dat kan een man helemaal niet. Daar is hij niet toe in staat. Hij kan een heel eind komen. Maar hij struikelt op het moment dat een vrouw hem gaat overvragen. van Ik wil dat je dit... En heel veel vrouwen die willen dat. Die willen een man vormen... ...naar het idee wat zij hebben. Maar dat strookt niet met de Bijbel. Dat strookt niet met het idee wat God had. God had het heel anders. Nee, dus... Vrienden en vriendinnen, noem maar op. Soulmates wordt het ook wel genoemd. Nou, wie is dan met een man? De man is veel zakelijker, vaak opgebouwd. Zegt, er wordt niet voor niks gezegd. De liefde van de man gaat door de maag. Eten en drinken is vaak heel belangrijk. Het huis is belangrijk en alles wat erbij hoort. Het onderdak, carrière, salaris, auto, noem maar op, apparatuur... Veel meer wat de, man, wat de man zich eigenlijk om bezighoudt. En natuurlijk onderhoudt hij ook relaties. Maar dat is op een ander niveau. Dat is niet zo als het niveau van de vrouw. Dus hij kan op een aantal gebieden kan die de vrouw tegemoet komen. Maar niet zo ver als wat de vrouw wil. En dat heeft alles te maken van hoe wij dus geschapen zijn door God. En dat wordt nu ontkend. Nu wordt het veel Adam, die moest overal, ja, Adam moest uh, overal moest gaan werken. Ja, nu is het veel meer van ja, iedereen moet allemaal hetzelfde kunnen. En dat gaat af en toe behoorlijk fout. Dat merk je ook, dat hoor je ook regelmatig. Er mag niet over gesproken worden. Er wordt heel veel onder ne, het kleed geschoven. Maar het gaat regelmatig behoorlijk fout. Omdat de, de, het verwachtingspatroon van een vrouw is veel en veel te hoog. Als je nu kijkt om je heen. Ik hoef alleen maar bij mij op school te kijken hoeveel vrouwen alleen staan... Dus ze moet zorgen voor de baan, ze moet zorgen voor de kinderen, ze moet zorgen voor het huis. Ze moet overal verzorgen, want de man is niet meer in beeld. Het is een drama, het is echt gewoon een drama. En ze moeten het allemaal maar voor elkaar krijgen. En als het dus dan nog, als het niet lukt, als problemen ontstaan, wat voor terrein ook en met name op het gebied van de kinderen. Ja, dan hebben ze echt een groot probleem, want ze moeten het maar regelen. Er is niet meer zoveel begrip vanuit het management van joh we regelen wel wat of je krijgt wel wat extra vrij of uh, nee dat is jouw werk en je hebt het maar te doen en je kinderen ja dat moet je gewoon goed regelen en hoe je dat doet dat is niet het probleem van de van de maatschappij meer en er wordt steeds strenger denk ik dus Dat zal steeds vaker zal dat ook consequenties gaan krijgen en dat is triest omdat ik denk dat er is al zijn al ontzettend veel mensen met een burn-out maar ik denk dat het alleen maar gaat stijgen want de claim die gelegd wordt, die is veel en veel te hoog. Dat is niet goed. Nou, het begint eigenlijk al bij verkering. Als je een jongen en een meisje verkering... Ik hou het bij een jongen en een meisje. Het begint met een date. Nee, ze leren elkaar kennen. Ze maken een afspraakje. en je, ja, Ze kennen elkaar niet, hè? daar ga ik even vanuit. uit. Dus je begint helemaal fris aan een relatie. En dan heb je een soort behagen in elkaar. Er is een klik en je gaat op zoek naar herkenningspunten bij elkaar en je probeert elkaar te behagen je probeert leuke dingen te doen waardoor die ander eigenlijk geïnteresseerd raakt in jou opdat die relatie verder uitgroeit dat is eigenlijk de bedoeling dus je gaat allerlei leuke dingen doen je laat eigenlijk het beste van je zien om acceptabel te worden want je wil geaccepteerd worden dat wil allebei allebei de kanten wil want je wil toch een relatie op gaan bouwen dat geeft dan een zekere spanning. Van wanneer ben je nou helemaal acceptabel voor iemand? Wordt dat uitgesproken? Vaak niet, hè? Dus je bent altijd eigenlijk in een spanning van ja, vinden ze me wel leuk? En hoe reageren de ouders of de vrienden of de vriendinnen? Of het gezin waar ze uitkomen, hoe reageren die op mij? Wat vinden hun ervan? Hé, dat hoor je ook vaak. Er wordt gevraagd van ja, wat vond je vader van of van je moeder? Of je vriendinnen? Dat geeft een hele hoop spanning, want je weet nooit precies hoe dan zo'n relatie zich zal gaan ontwikkelen ontwikkelt zich dat goed dan krijg je een huwelijk krijg je weer iets anders dan heb je dus een acceptatie niet alleen van elkaar maar dan krijg je ook acceptatie van degene die eromheen staan dus dan krijg je een hele grote groep mensen die zich eigenlijk ook mede gaan bemoeien met jouw huwelijk want dan heb je dus de ouders de grootouders de vrienden de vriendinnen broers en zussen noem maar op die krijgen allemaal te maken met die acceptatie die worden allemaal eigenlijk daarin meegetrokken. Het wordt heel officieel gemaakt. Zolang je nog in het circuit zit van verkering, dan hoef je dat niet eens mee te delen aan de mensen. Nee, dat, dat kan gewoon eigenlijk ja, een beetje in het verborgene lopen. Totdat je op een gegeven moment toch, ja, als je wil gaan trouwen, dan moet je dat officieel gaan maken. Je kunt eigenlijk bijna niet meer in het geheim trouwen. Dat zou een hele rare situatie zijn. Dus het wordt officieel. Je relatie die je hebt, Wordt gewoon officieel vastgelegd en ook meegedeeld aan heel de wereld. Iedereen mag het weten. En daar ben ik dan ook blij om. Dus het wordt kenbaar gemaakt. Het geeft ook zekerheden. Het verbaast mij nog steeds dat ook al wordt er heel veel gesproken. Door heel veel vrouwen over dat ze dus zeg maar zelf de beslissingen maken. Dat ze zelfstandig zijn. En toch iedere keer weer als je het even hebt over wat ze nou heel graag zouden willen. Als ze in een relatie zitten dan is het toch. Ze willen toch heel graag zekerheid. Ze willen toch heel graag trouwen. En dan zeg je, maar waarom zeg je dat dan niet? He? Van, die gaat nog samenwonen. Maar waarom zeg je dat niet tegen je, tegen je vriend dan? Ja, dat durf ik niet. Want als ik daarover begin, heb je kans dat hij weggaat. Maar waarom dan? Ja, omdat ik bang ben dat, dat hij zich niet gebonden wil voelen. Ja, er wordt heel veel dingen gezegd over relaties. Maar het verlangen van de meeste vrouwen is toch zekerheid, trouwen. Het allemaal officieel maken. Verantwoordelijkheden, die komen dan er ook bij... Want zolang je eigenlijk nog in een soort verkering zit en een, geen officiële relatie hebt, dan heb je ook eigenlijk geen verantwoordelijkheden. Als er dan wat gebeurt, bijvoorbeeld dat er een kind opkomst is, dan worden heel vaak de verantwoordelijkheden ontlopen, zeker door de man. En dat is heel triest. Het verwachten is ook de, het diep verlangen naar de wederkomst. Nou is al verschillende keren uitgesproken vandaag, maar wij verlangen ernaar. Waarom? Omdat dan weer een hele hoop dingen rechtgezet worden. Of eigenlijk alles wordt rechtgezet. Al zal het niet gelijk in één keer rechtgezet worden. Het zal wel stapje bij stapje zal het steeds beter gaan. De wederkomst van Yeshua geloven wij. Hè, dat dat de wederkomst is. Volgens de joden is het de komst. Want die is nog niet geweest volgens hun. Er is wel wat aan het veranderen. Je merkt wel dat er een aantal rabbis zijn. Ja, misschien is die toch al geweest. Dat zullen we ook vragen. Van bent u al je eerder geweest? Het begint met een geroep. Ja, we zullen roepen. Staat, er zal een enorm geluid gaan klinken, het blazen van de shofar. De stem van de aartsengel wordt genoemd. Dus op het moment dat die wederkomst plaatsvindt... Het zal, ja, door, bij iedereen zal het duidelijk zijn dat er iets gaat gebeuren. Nou, we zagen voor dat filmpje, dat je het dus, zeg maar, dus nieuwe Jeruzalem ziet komen. Ik, ik zat ineens te denken, nou, je best kans dat als de wereld dat ziet... Want het staat er gewoon, hè? de nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel komen. Dus dit is natuurlijk een, een idee van iemand, Van nou, dat komt dan zo naar beneden. Maar stel dat het zo gaat gebeuren, het zou me niks verbazen als al de landen de handen in elkaar slaan. En zeggen, er komt iets raars uit de, uit de lucht naar beneden vallen. We gaan hem met allerlei raketten en zo proberen uit de lucht te schieten. Want het is natuurlijk een soort uh, bedreiging voor de aarde. Nee? Van, ja, nee, het, het is zo ontzettend groot... Het zou me niks verbazen. Maar goed, hoe dat precies zal plaatsvinden, dat uh, weet ik niet. Blazen van de chauffeur staat er. Er zal een, een gigantisch geluid klinken als het blazen van de chauffeur. Waardoor iedereen wakker zal zijn. Iedereen zal weten van nu gebeurt er iets, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En iedereen zal er getuige van zijn, dat staat er gewoon. En hoe dat dan precies zal gaan, geen idee. Technisch is het nu goed mogelijk omdat er natuurlijk zoveel mogelijkheden zijn om dus als er wat op de wereld gebeurt, dan weer over op de wereld zien. He, soms gelijktijdig zelfs. Uitzendingen die gebeuren uit uh, het hartje Indië, die kunnen zeg maar, nu gelijk al op je scherm staan. Dus wat dat betreft kan iedereen er eigenlijk gelijk getuige van zijn. Of het zo zal gebeuren, weet ik niet. God heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden als dat wij hebben. Maar iedereen zal het meemaken. De doden zullen opstaan. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd. Toen Yeshua overleed, op het moment dat hij overleed, gingen de graven openstaten... en waren allerlei mensen die overleden, er zijn opgestaan en hebben daar weer door Jeruzalem gelopen. Er staat verder helemaal niks over beschreven. Er staat niet of ze met mensen gesproken hebben en hoe ze later overleden zijn. Dat staat er allemaal niet. Er staat alleen dat er dus doden opgestaan zijn. Dat moet een enorme impact hebben gemaakt op mensen die het meegemaakt hebben. Dus er staat alleen van er zijn doden opge opgestaan... Ja, in eerste instantie de gelovigen. Na, dus de, na de duizend jaar krijg je natuurlijk de afrekening. Dan op dat moment zijn het de gelovigen. En de voeten van Yeshua die zullen dus op de olijfberg staan. En de olijfberg zal dan splijten. En er zal dus een enorm dal ontstaan. En ik denk dat dat ook het moment is dat dus de twee moskeeën verdwijnen. Dat die gewoon weg zijn, wegzinken. En iedereen zal hem zien en erkennen. Nou, dat erkennen, dat zal nog best moeilijk zijn. Want er staat dat iedereen zal zijn knie buigen. En dat zal niet iedereen vrijwillig doen, denk ik. Ik denk dat er heel veel gedwongen zullen worden om te erkennen dat hij de Messias is. Er wordt niet verlangd naar een Joodse Messias. Nou, Wip van Wijngaarden heeft een uh, schilderij erover gemaakt. Dat gaat dan over gerechtigheid en vrede die elkaar ontmoeten. Psalm 85 he, heeft Annemiek voorgelezen. Dan heb je dus emet, geset, shalom en tzedek. Dat is dan de rechtvaardige. De waarheid en de gerechtigheid en de vrede zullen elkaar ontmoeten en elkaar kussen. Heel mooi idee ervan. Waaruit bestaat ons verwachten? Uit de voorbereiding. Maar hoort dit eigenlijk ook bij. We zijn steeds bezig Gods woord te onderzoeken en ons voor te bereiden. Voor zover we ons voor kunnen bereiden op het koninkrijk van God. Zijn wij wakker, is dan een van de dingen. Hè? Yeshua die zegt, wij moeten wakker zijn als hij terugkomt. Want als wij niet wakker zijn, dan zijn we net als iemand die dus beroofd wordt. En dan zegt hij ook, van, als je weet wanneer je beroofd wordt, dan zorg dat je wakker bent en dat je daar tegen kan doen. En Dus zijn wij wakker op het moment dat hij terugkomt? En of dat nou letterlijk bedoeld is, dat weet ik niet. Van, moeten wij echt fysiek wakker zijn... Dat denk ik niet, want ja, je weet niet wanneer hij terugkomt en je bent toch gebonden aan je slaap. Je bent gewoon mens, dus je zal toch gewoon je slaap moeten nemen. Dus ik denk meer dat we, zijn wij eh, ons bewust van alle ontwikkelingen en zijn wij ons bewust van wat hij van ons verwacht? Ik denk dat dat eigenlijk meer bedoeld is van zijn wij wakker. Zien wij de tekenen? Ja, ja zien wij de tekenen, komen we nog op. De schepping en de zondeval, daar wil ik even bij stilstaan zometeen. Zien wij de tekenen der tijden, is al genoemd, doen wij de werken van de Heer. Dat is ook wat Hij noemt, hè, wat Jezus noemt, verwachten wij de juiste Messias. Dat is ook heel erg belangrijk. Hij legt nog olie op voorraad. Zijn wij geëend op de juiste boom en Gods vaste tijden. Nou, even, die punten wil ik dan eventjes. Zijn wij wakker. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En hij begint met de beet. Hè. Dus de eerste letter van de Bijbel is de beet. Heel bijzonder... Want hij is eigenlijk afgepaald, zou je zeggen. Van boven is het dicht, deze kant is dicht en van onder is het dicht. Dus er is eigenlijk maar één richting waarop het gaat en dat is die kant. En zo wordt ook geschreven in het Hebreus. In het Hebreus wordt ook van rechts naar links geschreven. En daarvoor is niks. Nou, dat wordt betwijfeld, hè. Wordt natuurlijk door de evolutietheorie, worden allerlei theorieën worden opgezet. van me sluisteren van de hele aarde bestaat al miljoenen jaren. Volgens God niet, hè. In het begin schreef God de hemel aarde, hij begint met de beet en er is daarvoor niets, althans niet wat wij hoeven te weten. Alles wat beschreven is, zegt Paulus, dat is voor ons. Alles wat niet beschreven is, dat is voor God. En daar moeten we het bij laten, denk ik. En daar is deze letter een goed voorbeeld van. De aarde was woest en leeg, de duister lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Dus er was gewoon helemaal niets. En God zei, laat er licht zijn. Oor is dat in het Hebreeuws. En er was licht. Er was licht. Nou, we hebben net het lichtfeest gevierd, Ganoukka. Dan gaat het ook over het licht. En dan is Yeshua eigenlijk het licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Het gaat niet over de zon en over de maan of wat ook. Nee, het gaat echt over het licht en het duister. Daar wordt er een onderscheid tussen gemaakt en dat was er daarvoor dus niet. Daarvoor was er alleen maar duisternis. En God zorgt dat er licht is, ter onderscheid van de duisternis. Het is een geweldige uitvinding, want doordat het licht is, zijn wij in staat om dingen te kunnen zien. Als het alleen maar duister is, zien wij niets, zijn wij stekenblind. Dus door dat onderscheid wat God gemaakt heeft tussen licht en duisternis, zijn wij in staat om dingen te onderscheiden. Om dingen te zien en dingen te kunnen doen. Je kunt ook alleen maar in het licht leven, ja. Het frappante is, ik heb dat wel eens eerder laten zien, hè, dat als je dus een hele felle lamp pakt en je laat het schijnen op, de, op een witte muur en je pakt een lucifer en je steekt hem aan, je ziet dus geen schaduw van het licht. Want dat kan niet. Je ziet alleen maar schaduw bij donkeren, bij duisternis. Maar niet in het licht. Nou, God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En toen was het avond geweest, was morgen geweest de eerste dag. Nou, dit is al zeg maar, dus zo'n belangrijke zin, de eerste dag, omdat heel veel dingen in de Bijbel, als je dit niet weet, als je dit niet snapt, hoe Gods dagen in elkaar zijn, krijg je hele rare dingen. Even om te blijven bij de Sabbat, als er geschreven staat in de Bijbel dat de discipelen op de eerste dag van de week bij elkaar kwamen, dan staat er een paar keer of twee keer staat dat vermeld, dan hebben ze het over de zaterdagavond, want toen waren ze al bij elkaar, dat is nog steeds zo. Ze kunnen moeilijk afscheid nemen van de Sabbat, dus ze blijven nog het poosje bij elkaar. Maar het was op de zaterdagavond, niet op de zondag, want het was gewoon een werkdag. Dat was geen vrije dag zoals wij dat kennen. Hun kenden geen weekend. Voor hun was de Sabbat was een vrije dag. En de eerste dag van de week die begint bij zonsondergang, dus om zes uur begint dat in Israël. En dat is nog steeds zo. Dus de eerste dag die start gewoon op de zaterdag... Ja, dan waren ze al bij elkaar, dus hadden ze daar gewoon een samenkomst, nog in de avond. En dat was gewoon op de eerste dag. Dus het is gewoon heel simpel, het staat al op de eerste bladzijde van de Bijbel, hoe God zijn dagen inricht. Genesis dus 1, vers 26. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels, over de vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Dus met een heel bewust doel. Zijn wij geschapen. En hij schiep ons naar zijn beeld. En hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Dat alleen maar de man zou geschapen zijn naar zijn beeld. En dat de vrouw dus eigenlijk afstand. Of eigenlijk een soort kopie is van de man. Is dus niet waar. Ze zijn allebei geschapen naar het beeld van God. En allebei. Dus samen zijn ze een weerspiegeling van God. En niet alleen de man of alleen de vrouw. Nee, samen zijn ze het beeld van God. Dat staat er. Dus je kunt dat ook niet loskoppelen. En waar ze dus nu mee bezig zijn, met dat genderneutraal, is rechtstreeks tegen de Bijbel. Want ze willen dus niet meer dat het beeld van God mannelijk en vrouwelijk is. Maar het beeld van God moet vervrongen worden. Dat kan ook man-man zijn, dat kan ook vrouw-vrouw zijn, noem maar op. De meest gekke dingen. Dat is tegen het woord van God. Dus... Dat streven, om dat genderneutraal helemaal door te voeren, is echt een rechtstreekse aanval op de Bijbel, op de instelling van Yahweh. God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen, over de vogels en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus heel nadrukkelijk krijgen wij de opdracht om de aarde te beheersen. En alles wat er leeft. Om dus echt een goed beleid uit te voeren. Over de aarde. En dat doen wij niet. Dat doen wij niet. En het meest trieste vind ik af en toe. Als je dan. En die zijn heel mooie natuurfilms. Maar dat je ziet dat er eigenlijk iets verschrikkelijks gebeurt met een dier. Waarvan wij eigenlijk het beheer over hebben gekregen. En ze laten het gewoon doen. Ze laten het gewoon. En af en toe vind ik dat zo ontzettend triest. Ik denk ja wij, wij moeten het beheersen. En wij moeten niet. Het alleen maar vastleggen en, en ons daarvan terugtrekken. Dat is hetzelfde als bij de oostvadersplassen, denk ik, van het is gewoon fout. Je kunt niet zomaar dieren die gezond zijn allemaal afschieten. Dat, dat gaat gewoon tegen Gods gebod in. Dat is geen goed beleid wat ze uitvoeren, nee dat is gewoon dieren, doden die volkomen gezond zijn. Ik snap het remoer en, uh, en de tegenstand daarover. En niet dat je met alles eens bent wat, wat die dan doet. Ik zou dan voorstander zijn om die, om die dieren dan te herplaatsen ergens anders. Er zijn natuurlijk genoeg mogelijkheden, denk ik. Vers 31, die zegt, en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was avond geweest en toen was morgen geweest, de zesde dag. En dat zijn eigenlijk de dagen van de mens. Dus de eerste tot en met de zesde dag zijn de dagen voor de mens. En dan maakt hij de zevende dag. De hemel en de aarde zijn voltooid... En heel hun legermacht zaten. Dus hij was helemaal vol met de vogels, met het vee en noem maar op. Alle dieren zijn geschapen. Dus heel hun legermacht zwierf over de aarde, zeg maar. En God was klaar met zijn werk. En toen brak de zevende dag aan en hij rustte. Dat kunnen we ons niet voorstellen. We kunnen nog steeds niet voorstellen, dat hij rust nodig heeft. Maar hij rust op de zevende dag. En hij zet die zevende dag apart. Hij heiligt hem. Maar het heiligen betekent dat hij het apart zet. En dat is dus apart weg van de mens. Het is zijn dag. Het is niet bedoeld dat wij over die dag gaan beschikken. Zoals nu gebeurt eigenlijk in de christelijke wereld. Dat ze er een andere dag van maken. En dat ze zijn dag aan de kant schuiven. Dat kan helemaal niet. Want hij heeft die dag apart gezet. Hij heeft die geheiligd. Dus daar moeten wij van afblijven. God zegen die dag. heiligt die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Genesis 3, vers 6. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man. Dus haar man heeft erbij gestaan. Hij heeft gewoon ook die dialoog gehoord. En niet ingegrepen. Dus hij heeft het aangehoord, het gezien waarschijnlijk ook. Want hij was er gewoon bij. En hij ziet dat zij van die vrucht eet, en hij krijgt ook die vrucht, en hij eet ook. Hij at er gewoon van. Dus hij was gewoon deelgenoot van het probleem, zeg maar. het Is dus niet dat hij dus ergens anders was en pas later en mee geconfronteerd werd. Nee, hij stond er gewoon bij. En op datzelfde moment worden de ogen van beiden geopend en ze merken dat ze naakt waren. En ze vlochten fijngebladeren. De schaamte was er gelijk. Op het Moment dat ze dat de ogen geopend worden schamen ze zich dat is de eerste keer dat de mens zich schaamt en dat moet een verschrikkelijke ervaring zijn geweest omdat je ineens iets wat heel normaal was waar ze niet eens over nadachten dat ze allebei daar gewoon naakt over de wereld liepen was totaal geen enkel probleem en ineens is dat wel een probleem ineens vinden ze het raar zo ontzettend jammer dat iets wat god geschapen heeft eigenlijk op die manier besmeurd raakt en ze maken vijgenbladeren. En dat is natuurlijk een waardeloos schort wat ze maken. Want dat valt allemaal uit elkaar. Het rot weg. Dus ze maken iets wat eigenlijk aan hun lichaam gewoon wegrot. Ze horen de stem van Yahweh. Die in de hof wandelde. Bij de wind in de namiddag. En dan gebeurt het verschrikkelijke dat ze zich gaan verbergen. Ze verbergen zich. Ze gaan zich verstoppen. Alsof je je kunt verstoppen. Ook weer zoiets waanzinnigs eigenlijk dat ze weten dat hij de schepper is van hemel en aarde ze weten dat hij de almachtige is en ze denken dat ze zich kunnen verbergen om achter een paar struikjes te gaan zitten dat ze zich kunnen verstoppen voor de God van hemel en aarde het mooiste is eigenlijk dat God ze opzoekt dat hij niet ze een grote schop geeft dan nou heb je het zo fout gedaan dan wil ik niks meer mee te maken hebben nee, hij roept hun en hij zegt waar ben je, waar ben je want ik wil met je praten God is ook relationeel hij wil een relatie met de mens en het trieste is dat de mens vaak niet wil maar dat God wel wil en wij moeten dat beantwoorden hij vraagt nog steeds aan ons waar ben je Want ik zoek je ik ben op zoek naar je ik wil een relatie met je en Adam zegt ja ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bang waarom want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Het verpante is dat. God wist dat natuurlijk al. Er gaat natuurlijk niks hem voorbij. Maar dat God het wel benoemt. Hij zegt: Joh, wie heeft het verteld tegen jou dat je naakt bent? Je hebt toch niet gegeten van die boom, hè? Waarvan ik gezegd had dat je daar niet van mocht eten. Nou, dat hebben ze dus wel gedaan. En wat doet Adam? Hij geeft gelijk de schuld aan degene die bij hem staat. Dat doen we nog steeds. De vrouw die u gaf om bij mij te zijn. Als u die nou niet gegeven had, hè? Als je mij nog geen vrouw had gegeven, was er geen probleem geweest. Dat suggereert hij eigenlijk. Ja? Hij geeft eigenlijk de schuld aan God. Want de vrouw die u gaf. Ze moeten niet gaan zeuren over dat ik meegegeten heb. Want daarvoor was er geen vrouw. Hadden dus ook niet gegeten. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus u geeft mij die vrouw. Ja, en ik trap erin. Ik word meegenomen. En God gaat erin mee. Dat vind ik zo bijzonder. Dat God die gaat niet. Tegenstribbelen. Die gaat hem niet proberen onderuit te halen. Die gaat er gewoon in mee. En die draait zich naar Eva. En die zegt tegen Eva: Hoe kun je dat nou toch doen, joh? Hoe kun je dat nou toch doen? Wat hebt u daar gedaan? Er staat geen vraagteken meer trouwens. Dan is het echt een uitroepteken. Ik weet wel dat die tekens staan, allemaal niet in de Bijbel. Maar je kunt wel wat uithalen uit de teksten. Wat hebt u daar gedaan? En wat doet de vrouw? Exact hetzelfde als wat Adam deed. Die zegt: Ja, die slang. Die slang heeft mij bedrogen. Nee, die heeft mij voor de gek gehouden. En ik ben erin getrapt en ik heb ervan gegeten. En weer gaat God daarin mee. Weer doet hij geen tegenwerpingen. Hij gaat direct naar de slang. En hij zegt, omdat je dat gedaan hebt... hij vraagt het niet meer, hij stelt het ook niet meer vast. Het staat al vast. En hij oordeelt gelijk naar de slang toe. Omdat je dat gedaan hebt, ben je vervloekt onder al het vee. En onder alle dieren van het veld. Op je buik zul je gaan en stof zul je eten. Alle dagen van je leven. Dus je hele leven zul je voortaan stof eten en op je buik moeten worstelen door het stof. Dat staat vast. Nog wat, ik zal vijandschap zetten tussen jou en tussen de vrouw. En waarom nou niet tussen hem en de man? Omdat de man niet in staat is nageslacht te krijgen. Dat is alleen de vrouw kan nageslacht krijgen. En de vrouw. ...heeft gewezen naar de slang. En niet de man. De man heeft gewezen naar de vrouw. Moest luisteren. De man had ook kunnen zeggen... ...ja, moest luisteren. Wij zijn... ...bedrogen door de slang. Hij had gelijk naar de slang kunnen wijzen. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft gewezen... ...naar het liefste wat hij had eigenlijk. En hij moest luisteren. Die vrouw die u gegeven hebt... ...die heeft mij meegenomen. En de vrouw wijst naar de slang en daarom wordt de vijandschap gezet... ...tussen de vrouw en de slang. En tussen haar nageslacht en het nageslacht van de slang. En dat zal de slang uiteindelijk de kop vermorzelen. En hij zal het te heel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij. Dus hij gaat weer eigenlijk in de omgekeerde richting het rijtje af. Tegen de vrouw zei hij: Ik zal uw moeten in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Dus blijkbaar was dat daarvoor niet zo. Blijkbaar was het. Blijkbaar daarvoor was, dat, was toch het lichaam van de vrouw anders. Onze makkelijke baren blijkbaar, dus hoe of wat weet ik niet, maar het is veranderd en met pijn zullen ze kinderen baren en naar nou, uw man zal uw begeerte zijn. Nou, dat mag je echt niet meer zeggen tegenwoordig. En dat hij over je zal heersen, ja dat is vloeken, dat is vloeken in 2018. Dat mag je niet meer zeggen, want de vrouwen op dit moment kunnen alles beter en daar word je constant mee geconfronteerd. Dat wordt bijna openlijk, wordt het overal gezegd, van ons luisteren, als er ergens problemen zijn, ja, dat zal weer een man zijn. En dat is serieus hoor, van, als ik kijk naar nou, een paar scholen gehad, dat het grootste gedeelte van het onderwijspersoneel is vrouw. En die hebben zo'n claim en er wordt zoveel aandacht aan gegeven dat de vrouwen eigenlijk toch wel een stukje beter zijn dan de mannen. Het is gewoon triest. En de meest verbazingwekkend vind ik dat de meeste mannen er gewoon in meegaan. En het erkennen. Ja, dit het klopt. Want nou ja, vrouwen die zijn uh, multitasking. Die kunnen heel veel dingen tegelijk. En die. Ze, kom je daarbij hoor, dat is helemaal niet waar. En dat is me net met welke gave jij uitgerust bent. Je moet kijken naar de gave. Je moet niet kijken naar het geslacht. Daar heeft er helemaal niks mee te maken. Mijns inziens. Maar goed. De Bijbel zegt. Dat God heeft gezegd tegen Eva. Nou, uw man zal ik begeer te zijn. En dan had het daarover dus het vrouwelijk geslacht. En hij zal over u heersen. En dat heersen, dat moet je niet zien als dat hij echt met, uh, met strengheid zal heersen. Maar meer dat hij dus samen optrekt. Dat je samen al die dingen en dat hij de eindverantwoordelijke is. En dan kan een vrouw gewoon achter schuilen. Dat is natuurlijk een heerlijk iets eigenlijk. Tegen adem zei hij, omdat je geluisterd naar de stem van je vrouw. En van die boom gegeten heb, waarvan ik had gezegd: daar ja, mag je niet van eten. is de aardbodem vervloekt. Dus Adam wordt niet vervloekt, de aardbodem wordt omwille van hem vervloekt. En hij zal hard moeten werken om daarvan te eten, zijn hele leven lang. En het erge is nog: dat je kunt keihard werken, maar je wordt ook nog eens geconfronteerd met onkruid. Hij zal onkruid laten opkomen. En dat staat dus door het gewas van het veld. Dus je kunt niet zomaar het gewas ervan afhalen en opeten. Nee, je zult ook nog eens een keer het onkruid ertussen uit moeten halen. Dus dat geeft een enorme verzwaring van zijn taak. Allemaal omdat hij dus gegeten heeft. In het zweet van je gezicht zul je brood eten. Totdat je tot de aardbodem terugkeert. En dan krijgt hij eigenlijk een hele harde boodschap van God. God zegt want je was stof en je zult als stof terugkeren. Je kunt denken dat je natuurlijk eigenlijk gelijk bent geworden aan God. Want dat was zijn streven. Door het eten, want dat had die slang gezegd. Je zult gelijk worden aan God. En God zet daar een dikke streep doorheen. En die zegt, nee, stof ben je. En je zult als stof terugkeren. Dus haal je alsjeblieft niets in je hoofd. Amen.